Een, een hele goede morgen. Een gelukkig nieuwjaar vanaf uh, mijn kant. Dat is makkelijk. Heb ik iedereen zo in één keer gehad? Um, ik ben Renate en ik ben uh, jullie gastvrouw vandaag. En het is vandaag uh, de eerste dienst in het nieuwe jaar. En um, iedereen heeft elkaar al heel uh, mooi gelukkig nieuwjaar gewenst. Maar misschien nog niet je buurvrouw, je achterbuurvrouw, je voorburen. Ik zou zeggen, ga je gang. Bij een nieuw jaar hebben heel veel mensen ook altijd goede voornemens. En het thema van vandaag is ook in 2019 wil ik. En dan uh, heb ik een plaatje, want dit kwam ik tegen. Wat wil ik? Ik uh, wil nieuwe dingen proberen, mezelf uitdagen. Ik wil zien wat goed gaat, mezelf zijn. Ik wil mijn best doen. Ik wil mijn fouten uh, durven toe te geven. En ik wil het ook weer opnieuw proberen. En ik denk dat dit allemaal, uh, ja, misschien wel voor ons allemaal mag gelden. En vooral geniet van de kleine dingen. Heeft er uh, nog meer uh, mensen een, uh, een mooi voornemen voor het nieuwe jaar? Die je misschien wilt delen? Ja, Dave. Je ja, auto verder restaureren. mooi doel. Ja, ik denk als je het nu hardop gaat zeggen, dan uh, houden mensen je eraan. Dus uh, oké. Okay. Voor degene die uh, hier voor het eerst is, van harte welkom. Voel je vrij en uh, beleef de dienst op jouw manier. Voordat we gaan beginnen, wil ik graag uh, met jullie bidden. En uh, gaan we praten met God. Ik zou zeggen, luister naar mijn woorden. Lieve Vader in de hemel... Dank u wel dat we in dit nieuwe jaar weer bij u mogen komen. Heer, een nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe doelen. Heer, maar ook een jaar wat niet voor iedereen even positief begint. Wilt u daar zijn waar verdriet is, door welke omstandigheid dan ook. Wilt u ons helpen dit jaar tot een mooi jaar te maken. Dat we mogen opstaan als we vallen. Dat we de kracht krijgen door de uitdagingen die we krijgen. Dat we onze ogen openen voor de dingen om ons heen, en dat we uw liefde mogen uitstralen, elke dag opnieuw. Hier wees bij ons allemaal, klein en groot, het komende uur en het komende jaar. Dit vragen we u in Jezus' naam. Amen. We mogen vandaag uh, zingen met Angela en we gaan uh, een kinderlied zingen. Kom, Dan is het uh, nu tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. Dan hebben we vandaag de Veenhard Kruimels voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Die uh, mogen zometeen met Ilse mee. En uh, ze mogen naar de ruimte naast de keuken achter lekker gaan spelen en uh, hun eigen programma volgen. En dan hebben we de Veenhard Kids. De kids van kinderen van groep 1 tot en met 4 mogen met Gert-Jan mee. En die mogen even hun jas aan gaan trekken, want die gaan naar de, de Fonteinschool. En die komen voor het einde weer terug. En dan is er nog de X-Point, maar volgens mij zijn die al uh, onderweg. Heel veel plezier allemaal. De oudere kinderen kunnen nog een, uh, een A4'tje pakken. Die ligt bij de ingang en daar staat iets van een spelletje of uh, een tekening op. Dus als je wil kun je dat nog even pakken. Ik wil uh, jullie uitnodigen om te komen gaan staan. Dan gaan we twee nummers met elkaar zingen. Ik wil graag uh, de Bijbel openen. En dan gaan we twee gedeeltes met elkaar lezen. Het eerste gedeelte is uh, uit Exodus en de tweede uit de Korinthe. En deze twee hebben met elkaar te maken. Jullie kunnen meelezen op het scherm achter mij. En uh, we beginnen in Exodus en daar gaat Mozes, de leider van het volk Israël, de hoge berg op. En het volk van Israël, dat is het volk waar God een, uh, ja, een speciale relatie mee uh, was begonnen. En uh, gaan we lezen... Uit Exodus. Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de Heer, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen. Mozes daalde de Sini af met twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glanste doordat hij met de Heer had gesproken... Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes gezicht zagen, durfden ze niet naar hem toe te gaan. Maar Mozes riep hem bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinaï had gezegd. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. Steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. Dan lezen we verder uit Korinthe.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 Een jaar wat veel mensen ook best beginnen met goede voornemens. Ik weet niet of jij al een goed voornemen hebt. Ik kwam een lijstje tegen op internet. Die zijn er elk jaar. En uh, dit jaar was het lijstje. Kwam ik er, was de top vijf dit. De eerste was afvallen. De tweede was meer sporten. De derde minder stressen. De vierde positiever zijn. En de vijfde tijd voor jezelf. En een opvallende nieuwkomer was minder stressen. En het, in het bijzonder digitale stress. Iemand zei... Uh, een deelnemer aan het onderzoek zei, bij rustmomenten of als je moet wachten, grijp je al heel snel naar je telefoon, terwijl je ook even rustig kan wachten. Nou, ik vroeg twee mensen om me heen die ik kende, ook heb je al goede voornemens. En twee waren uh, zeiden van, ik wil minder tv kijken en een ander zei, ik wil minder smartphone. Nou, waarom? Uh, om dus wat meer tot rust te komen, om wat meer rust te ervaren in je leven. Goede voornemens. Uh, daarachter zit een verlangen, denk ik, om nieuw gedrag uh, aan te wennen, om het iets anders te doen, om ja, een, een switch in je handelen te gaan uh, bewerkstelligen. En dat heeft natuurlijk best iets aantrekkelijks, want als je denkt van, hè, mijn leven, ik kan fitter worden, ik kan meer rust krijgen in mijn leven... Dat is natuurlijk best aantrekkelijk. Ik heb zelf ook wel eens boekjes gelezen die erover gaan. Dat zijn zelfhulpboekjes worden die wel genoemd. Ik heb er eentje gelezen die heette Dromen, Durven, Doen. Misschien wel bekend. Uh, die boekjes die gaan erover hoe kun je nou je gedrag veranderen. Hoe werkt dat? En daar zit iets aantrekkelijks in, vind ik tenminste. Want ja, als je iets kan veranderen in je gedrag, dan is dat toch iets moois. Als je fitter kan worden of meer rust, meer balans in je leven... Een verhaal over verandering. En nog mooier vind ik dat het christelijk geloof ook een verhaal heeft over verandering. Verandering die in jou en onze levens kan plaatsvinden. Daar staan we vanmorgen bij stil. Een nieuw jaar. En we staan in het bijzonder stil vanuit deze tekst die komt in beeld. 2 Korintiërs 3 vers 18. Daar staat... Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Bij die tekst staan we stil. Dat is best een, als je mij vraagt, een, er zit heel veel in in deze tekst. verwijst ook naar allerlei dingen in de Bijbel. Dus we kijken daar even rustig naar. En wat kunnen we eruit meenemen? Het eerste waar we even naar kijken is dat onbedekte gezicht. Je hebt dus een gedeelte uit Exodus. Dat is 1500 jaar voor dat gedeelte uit Korintiërs wat we net hebben gelezen. En Mozes, die gaat daar dus een berg op. Hoog een berg op en daar is hij bij God. Het volk blijft laag beneden. Daar zie je eigenlijk al iets van afstand. Mozes is heel dicht bij God. En hij praat met God, hij is heel dicht bij God. En hij krijgt daarvan een glans op zijn gezicht, staat dan. Hij komt naar beneden en hij heeft die glans op zijn gezicht. En dat gebeurt later steeds opnieuw. Mozes uh, gaat naar God toe, hij spreekt... ...met God, is dicht bij hem... ...en hij krijgt een glans op zijn gezicht daarvan. En hij gaat een, een doek voor zijn gezicht houden... ...als hij met het volk praat. Ik heb geen doek bij maar had ik misschien moeten doen. Maar als zijn gezicht dus zo glanst... ...dan houdt hij daar een doek voor. En dat volk kan die glans dus niet zien. Nou, waarom hij dat nou precies doet? Paulus geeft daar wat argumenten voor... ...maar het blijft best wel ingewikkeld, vind ik zelf. Kunnen ze die glans niet aan... Of wil Mozes niet laten zien dat die glans weer weggaat. Eén ding is in ieder geval wel duidelijk... dat die doek iets zegt over de afstand tussen God en mensen. Die doek die zorgde ervoor dat ze die glans niet konden zien. Die hield hen eigenlijk weg bij die glans. Paulus zegt dan... de luister van toen, en dan heeft hij het over Mozes... is niet in uh, vergelijking met de overweldigende luister van nu... Paulus zegt dus eigenlijk, nu, nu Jezus gekomen is, is het veel mooier. Er is die luister. Maar wat die luister dan is, daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Maar vers 16 zegt, um, dat zegt, ben je dus later, dat staat. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, daar wordt Jezus mee bedoeld, wordt uh, de sluier weggenomen. Paulus heeft het over een sluier, het gaat over een doek. ...over het een sluier, dat gaat, staat voor hetzelfde. Maar als je je tot Jezus wendt... ...je op hem richt... ...in relatie met hem leeft... Dan, ...dan valt die doek weg. Dan is er een open toegang. En daar zit dus iets moois in. Als je je tot Jezus wendt... ...dan uh, valt die doek weg. Dan kun je uh, hem uh, gaan zien. En die boodschap is er voor ons allemaal... Die toegang tot hem is in Jezus open. Het zien van Christus. Wij allen die met onbedekt gezicht, daar zijn we geweest, de luister van de Heer aanschouwen. Nou, het aanschouwen van de luister van de Heer. Wat roept het bij je op? Ik zeg, sta er even bij stil, bij, voor jezelf. Wat roept dat bij je op eigenlijk? Het aanschouwen van de luister van de Heer. misschien in je hoofd wat het bij je oproept? Misschien je het, heb je er een beeld bij, zeg je mooi, kan ik wel wat mee? Het aanschouwen van de van ik kan me er wel iets bij voorstellen. Misschien ook wel niet, het is natuurlijk heel verschillend, we zitten met allemaal verschillende mensen hier. Het um, woordje luister is in het Grieks, even, de taal die achter de Bijbel zit, is het woordje doxa. En kun je vertalen met glorie, heerlijkheid, luister, schoonheid. Pracht. Nou, allemaal dat soort woorden. Daar gaat het dus eigenlijk over. En anders gezegd, staat er eigenlijk, de luister van de Heeraanschouw is dus dat je voor ogen krijgt hoe mooi, hoe prachtig, hoe schoon Jezus is. Daar gaat het over in dit gedeelte. Dat je dat gaat zien. Bij mij werkt dat kijken met mijn ogen niet. Daarvoor. Uh, Kun je wel kijken met de ogen van je hart. Je kan je aandacht op hem richten. En zo naar Jezus kijken. Laatst hebben we een keertje momenten verzameld. Zijn we zijn even in gesprek geweest hier met elkaar over momenten waarin je eh, God aan het werk hebt gezien in je leven. Ja, je zou kunnen zeggen dat dat momenten zijn waarop je iets hebt geproefd van die luister, van die schoonheid. Het kan op allerlei verschillende manieren in ons leven zo zijn van God. Dat je iets daarvan hebt geproefd. En soms kan je dat overvallen, het kan soms ook ver weg zijn, en bij mij werkt het, soms overvalt het me, dat ik denk dat, dat ik iets van God zie, dat ik daar blijf word, bijvoorbeeld door wat iemand vertelt. Soms is het ook wat meer gepland, dan neem ik tijd om met Jezus door te brengen, dus dan zet ik gewoon in mijn agenda dan en dan, en dan maak ik daar tijd voor, en dan ben ik bij hem en dan kijk ik naar hem en dan... Geeft dat mij vaak uh, rust, vrede? Trouwens niet altijd, maar geregeld wel. En dat is, denk ik, ergens dat kijken naar Hem, het in verbinding leven met Hem. Nou, wat je hierbij ook kan denken, het kan ook ergens oproepen, ja, uh, moet je hier bijzonder geestelijk voor zijn of zo, om dit te doen? Het aanschouwen van de luister van de Heer. Misschien denk je wel, ja, het is niet voor mij weggelegd of zo, dit is te, misschien ook wel wat te, te vaag. Ik hoop dat je die gedachte weg kan zetten, want in deze tekst is juist iets dat het open is naar iedereen, naar jou toe. Dat dit niet iets is voor mensen met een soort geloofsgen of die hier speciaal voor aangelegd zijn. Deze tekst is open naar iedereen, wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. Iedereen kan het, iedereen die zich wendt tot de Heer, tot Jezus. Geef iets over dat aanschouwen, dat te zien. Dat woord is vrij uniek. Dat komt één keer voor en daarin zit iets van uh, weerspiegelen. Nou, er zijn er vast mensen in je leven waarmee je veel tijd hebt uh, doorgebracht en van die mensen neem je, denk ik, vaak iets over. Dat kan positief zijn hè, of negatief. Misschien moet je aan iemand denken. Die gedachte, zeg maar, dat als je naar iemand kijkt of bij iemand in de buurt bent, dat je daardoor wordt beïnvloed. Die gedachte zit eigenlijk ook in deze tekst. Waar je naar kijkt, wat je voor ogen hebt, wat belangrijk is in je leven, dat beïnvloed je. En het mooie is dat uh, het in deze tekst om een uh, mooie beïnvloeding gaat. Want als je naar Jezus kijkt, dan ga je meer op hem lijken. Dan ga je iets van hem laten zien. Dan wordt er iets van hem zichtbaar in jou. Dat is de gedachte die in deze tekst zit. En het gaat via de geest. En dat is het derde stukje uit deze tekst. Bij alle die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, naar hem kijken, zullen meer en meer door de geest naar de luister van dat beeld worden veranderd. En wie van jullie kent Blue Monday... Ik zie een paar handjes. Blue Monday. Dus binnenkort weer. Volgens mij, de, ik zag de 21ste. Ja, dat is een dag waarop de meeste mensen. schijnt. Hè, het is een, uh, kun je ook weer allemaal ik, bij bijzetten, ze trouwens, bij zo'n onderzoekje. Maar daarop schijnen de, heel veel mensen uh, zich neerslachtig te voelen. beetje die tijd van het jaar. Misschien ook, misschien deze tijd, januari, een beetje grijs. Maar het schijnt ook te maken te hebben, wordt dan gezegd. met dat goede voornemens die je hebt, dat die dan weer zijn ingestort. Dus je wilde gaan afvallen, je wilde meer gaan sporten, uh, maar het lukt niet, je komt erachter, dat sporten dat gaat niet, het afvallen, het gaat niet. Mislukte goede voornemens die eraan te grondslag liggen. Als je van die zelfhulpboekjes leest, die ik ook heb gelezen, of lijstjes die je willen aanmoedigen, ga dit doen, ga dat doen, goede voornemens, uh, dan word je daar heel vaak in teruggeworpen op jezelf. Jij moet het uiteindelijk zelf gaan doen. En als het jou niet lukt, ja, dan heb jij ook gefaald. Het lukt jou niet. Wat hierin zit in deze tekst is dat uh, iemand het in je wil doen. En dat is dus de Heilige Geest. Er is iemand die je wil helpen om te veranderen, om meer op hem te gaan lijken. Je staat er niet alleen voor. En dat vind ik ook het hoopgevende hieraan. Je kunt je op de geest richten. Jij bent niet degene die het zelf allemaal moet doen. Je zou kunnen zeggen dat God een goed voornemen heeft voor 2019. Maar dat is eigenlijk voor alle jaren zo. Namelijk het voornemen dat wij, beetje bij beetje, iets meer gaan laten zien van Jezus. Dat we iets meer op hem gaan lijken. Deze tekst laat dat zien maar ook Romeinen 8 vers 29. Daar staat dit... Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen. Dat is God. Heeft er ook van tevoren toe bestemd. Om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Dus het evenbeeld worden van zijn zoon. Het is dus Gods plan. Dat we ieder op onze eigen unieke manier. Je, wordt niet een, je blijft een uniek persoon met een unieke naam. Maar dat je iets van hem uh, gaat weer spiegelen. Iets gaat laten zien. En. Daarvoor word je dus in deze tekst gewezen op de relatie met Jezus, in zijn aanwezigheid zijn. Als je naar hem kijkt, hem ziet, hem voor ogen hebt, dan gaat daar iets gebeuren. Dan ben ik u denk ik ook goed aan de vrucht van de geest. Als je kijkt naar Jezus, dan was hij vol van liefde, vol van vreugde, vol van vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. In al die dingen die Jezus ook had, kunnen wij wat gaan groeien als we met Hem verbonden zijn. En dat is niet iets, iets waar je zelf werkt, maar ook iets wat gewoon gebeurt als je dicht bij Jezus leeft. Nou, soms gaat het plotseling, dat ken ik zelf niet, maar soms eh, leren mensen Jezus kennen of meer van Hem. En dan merken ze opeens, hey, er komt wat meer rust of er komt wat meer vrede in mijn leven. Bij mijzelf tenminste erken ik dat het wat geleidelijker gaat. In deze tekst zie je ook dat er staat uh, meer en meer. Wij alle die met onbedekt gezicht luisteren van de Heer en Schouw zullen meer en meer veranderd worden. Dus niet in één keer, meer en meer. En Dat vind ik heel bemoedigend, want er zit iets in van vallen en opstaan. Je bent niet opeens een, iemand die altijd liefdevol, altijd vreugdevol, altijd vredevol is. Het gaat in stapjes, het is een proces zou je kunnen zeggen. En het bemoedigende zit er misschien vooral in dat als je soms wel eens denkt van, dat je jezelf tegenvalt, dat je weet van het gaat niet in één keer. Ik denk wel eens als ik uh, in het verkeer ongeduldig ben of ik kom een keer geïrriteerd uit de hoek, dan denk ik van, ben ik een beetje teleurgesteld. Dan denk ik wel eens, wat wordt er weinig eigenlijk van Jezus zichtbaar? Of als ik een kans laat schieten dat ik denk van, hé hey, daar had ik iets voor iemand kunnen betekenen of daar en ik doe het niet. Denk ik van, wat loop ik naar nou voren te pritsen? Maar mooi vind ik altijd wel weer dat ik wel altijd kan denken dan, nou, beetje bij beetje, stapje bij stapje, mag dit gebeuren. En ik mag ook vallen en je mag ook falen. En ik hoop ook dat het jou zo bemoedigt, dat je er zo hier tegenaan kan kijken. Niet een nieuwe een hoge norm of een nieuwe hoge lat, maar beetje bij beetje. Nou, de mooie belofte. We zitten hem dus hierin, wij kunnen in 2019 meer op Jezus gaan lijken. En het gebeurt als we dicht bij hem leven, als we in verbinding met hem zijn, als we naar hem kijken. Nou, misschien had je nog geen goede voornemens, ik hoop het niet. Misschien dat je er eentje kan vormen dan, dat je zegt, hé, hey, uh, ik weet nog wel iets. En misschien dat je dat kan verbinden aan dit, aan dat kijken, aan dat leven dicht bij hem. En ik zat in de voorbereiding te denken van, ik kan uh, uh, toepassingen bedenken. Um, en ik heb er ook twee. Maar de eerste toepassing is, is um, bedenk eens iets voor jezelf. Hoe kun jij nou het nieuwe jaar um, in verbinding met hem leven? Misschien um, heb je een uh, manier waarop je bij God ben, be, bent door de week, op jouw manier. Ik weet niet hoe jij precies in je... Je relatie met God vormgeeft. Het kan op allerlei verschillende manieren zijn. Misschien is het even weggezakt. Misschien is het er wel niet op dit moment. Um, Bedenk eens voor jouzelf, en dat kun je uh, thuis doen straks, is een manier wat je misschien weer kan oppakken. Misschien kun je zeggen: wekelijks wil ik weer eens dit doen. Of misschien wel dagelijks. Wat bij jou op dit moment een passende stap is. Om die tijd met uh, God te nemen. Nou, dat is de eerste toepassing, dus daarin moet je zelf aan het werk, die krijg je niet uh, kant en klaar. Maar de tweede, um, daarin wil ik het wat concreter maken, want kijken naar Jezus. Um, als je dat wil doen, dan kan het ook uh, op deze manier, dat gaan we straks doen je kunt vrij zijn om dat mee te doen. Uh, je kunt naar Jezus kijken in gebed, en dat is een manier om uh, bij hem te zijn. Je kunt naar hem kijken door zijn namen, zijn woorden of zijn daden rustig uit te spreken. En op die manier is je aandacht uh, op hem te richten en bij hem te zijn. Dat kan dus ook wat meer in stilte, dat je uh, je gewoon op hem zo richt en zo bij hem bent. Hoef je niet bijzonder geestelijk voor te doen, dat kan iedereen doen. Dat kun je ook trouwens overal doen, dat kun je op de fiets doen, als je naar je werk gaat, waar je ook maar bent. Nou, we gaan het doen, ik sluit het op. Uh, gedeelte de preek zo af met uh, gebed en ik noem straks die uh, eigenschappen eigenlijk van Jezus op en dan laat ik even een korte stilte vallen en daarin uh, kun je die woorden, als je dat wil hè, dan, ben je, dan ben je natuurlijk vrij kun je die woorden rustig in je hart uh, uitspreken en dan je aandacht op Jezus richten en zo kun je als het ware naar hem kijken met hem in verbinding zijn voel je je vrij om mee te doen of niet mee te doen zullen we met elkaar bidden God, wat is het uh, mooi dat u dichtbij bent gekomen in Jezus, dat u op aarde bent gekomen, tastbaar, dichtbij. En dank u wel ook dat u uh, iemand bent die ons wil veranderen, tot mooiere mensen wil maken, mensen die lijken op u. En we danken u, Heilige Geest, dat u dat wil doen in onze levens. En zo ja, dichtbij wil zijn. En naar u, heer Jezus, willen we kijken. Want Jezus, u bent nederig. U bent goed. U bent liefdevol. U bent overal. U bent almachtig. U bent licht voor de wereld. Jezus, u zegt, kom naar mij. U zegt, maak je geen zorgen. U zegt, mijn vrede geef ik jullie. Dank u wel voor wie u bent. Amen. We gaan nu luisteren naar een lied. nog uh, met elkaar bidden straks, voor een uh, nieuw jaar waar we natuurlijk uh, voor staan, ook als uh, Veenertkerk. En um, voordat ik ga bidden uh, noem ik nog iets waarvoor we ook gaan bidden, want um, in het bijzonder gaan we bidden voor Henny en Aert, de bok, en uh, kinderen van en Ella. Uh, de oudste zus van Aert is uh, dinsdag op woensdagnacht overleden. Nou, dat is een uh, heftige moeilijke tijd voor hun. En um, dat gaan we meenemen in gebed. Zullen we met elkaar bidden en danken. Heer, wilt u uh, ja, zo ons leven vullen met uw geest, met uw vreugde en uw vuur? En ons... Uh, aanmoedigen, inspireren om uw weg te gaan en op u ook te willen lijken? Wilt u ook bij ons zijn als dat verlangen er niet zo is en misschien wel een nieuw verlangen geven? Wilt u, daarin zou bij iedereen ons nabij zijn? Niet voor iedereen is het jaar zo mooi begonnen en zeker niet bij uh, Henny en Aarts. Ja, we willen u in het bijzonder bidden voor hen en voor hun kinderen. Wilt u hen alles geven wat zij nodig hebben. Wilt u nabij zijn met uw troost, met uw kracht. En we danken u ook dat Arina, de zus van Aard in alle rust naar u is gegaan. En dat we ook zo'n mooi vertrouwen mogen hebben op dat ze bij u is, bij u rust. Dat ze bij u op een goede plek is. Een plek vol van vreugde, een plek zonder lijden. Wilt u dicht bij Henny en Aard zijn en hun gezin? Wilt u zo ons als gemeente ook zegenen de komende, het komende jaar 2019? Wilt u ons helpen om vol van u te zijn? Wilt u ja, bij ons zijn... U leidt ons, daar danken we u voor en we danken u ook voor hoe u werkt in de gemeente. Hoeveel we al van u zien. En we bidden u tegelijk, blijf dat doen alsjeblieft. Ga door met uw werk, want daarvoor hebben we u nodig. Daarvoor kunnen we niet zonder u. Wilt u met uw geest werken alsjeblieft in ons. En wilt u ons ook bijstaan in het onzien naar onze omgeving... De mensen om ons heen. De mensen die het moeilijk hebben in de ronde venen. Wilt u ons hart geven voor hen? Liefde voor hen om ons uit te strekken. En om voor hen te zijn zoals Jezus was. Wilt u ons daarvoor alles geven wat we nodig hebben? Wilt u ons ook helpen om naar elkaar om te zien? Dat we gemeenten zijn waarin we de dingen met elkaar delen. Vreugde, verdriet... Wat er ook is. En we bidden u ook voor de jeugd in de gemeente, de kruimels, de kids, de kanjes, de jongeren. We danken u dat u hen ziet. Dat u van hen houdt, dat u dichtbij hen bent. Wilt u hen zegenen? Wilt u bij ze zijn in alles waar ze doorheen gaan? In mooie dingen, ook in moeilijke dingen die er kunnen zijn. Wees bij hen ook in worstelingen die ze kunnen hebben met zichzelf of met u. Zeg ook zo het jeugdwerk. Mensen die zich daarvoor inzetten. Geef hen wat ze nodig hebben. We bidden u voor deze wereld. Een wereld waarin ook veel gebrokenheid is. Oorlog. Mensen die lijden aan gebrek aan eten, drinken. Wees bij hen. en We bidden u ook voor wereldleiders in deze wereld. Wilt u hem wijsheid geven om deze, de landen waarvoor ze verantwoordelijk zijn, de staten, goed te besturen. Zodat het goed blijft gaan. Voor zover het goed gaat. Wilt u zegenen. Zo bidden we u. En we danken u voor uzelf dat we u hebben, op u kunnen vertrouwen, dat u er voor ons bent. Draag ons zo, geef ons kracht. We danken u voor uw geest die ons laat lijken op uzelf. In Jezus' naam. Amen. Doel of een mooi goed voornemen voor uh, 2019 met elkaar als gemeente is uh, ja vol van Jezus onze omgeving omarmen. En dinsdag 15 januari kunnen we dat met elkaar uh, vorm gaan geven, bespreken op de missionaire avond. En uh, daarvoor is iedereen ook uitgenodigd om, uh, ja, om onze ideeën te delen, onze voornemens, onze uh, ...gedachten hierover uh, te delen. Um, en ik heb begrepen dat er dan ook uh, iemand jarig is, Raymonde. ...en uh, ik denk dat het ook mooi is om uh, haar dan te feliciteren met elkaar. <laughs> dat stond uh, op de Facebook-site, dus vandaar dat ik het uh, deel. Um, wat ook op de Facebook-site uh, staat, is, uh, is een filmpje. Helaas uh, kan ik er de vijftiende niet bij zijn vanwege mijn werk... Maar een doel van mij voor komend jaar is, dat zag ik voorbij komen, pannenkoeken gaan bakken in het dorp. En het is een mooi filmpje, duurt iets te lang, dus ik zou zeggen, ga naar de Facebook-site van de Veenhardkerk en bekijk dat filmpje eens. Ik werd daar helemaal blij van. Gewoon pannenkoeken uitdelen in het dorp, een praatje maken, vol van liefde je omgeving omarmen. Dus... Dat is mijn idee voor het uh, komende jaar. En misschien heb je er zelf wel uh, nog veel meer. Dus 15 uh, januari, dinsdag 15 januari, s'avonds missionaire avond. Van harte welkom met appeltaart van Remonde. Dan uh, hebben we elke week het bloemendoel. De Veenhoortkerk uh, reikt een bloemetje uit. En deze week gaat het naar uh, de politie van de Ronde Venen om hen uh, te bedanken voor hun inzet uh, tijdens Oud en Nieuw... dat dat rustig uh, is verlopen... Dus om hen te bedanken, het bloemetje. Dan nog een uh, oproepje om uh, kosterschap. Vanaf februari, maart, april, mei, juni, juli is er nog geen koster. Dus lijkt het je leuk? Ga met je kring of met een duo uh, je opgeven als uh, koster. En uh, ja, met elkaar kunnen wij de, elkaar uh, liefdevol koffie inschenken. En dan heb ik als laatste het collectedoel deze maand gaan we collecteren voor de Akape familie Mysteries. Pieter en Janneke Tanninga die draaien daar een jaar lang als vrijwilligers mee. en Zij zijn een crowdfunding begonnen om daar een rolstoelbus bij elkaar te sparen. Ik heb begrepen dat deze bus al aangeschaft is, maar er is nog steeds geld nodig om hem aan te passen voor de kinderen die met de rolstoel vervoerd moeten worden van en naar school te huis, etc. Dus uh, achter mij ondertussen op het scherm meer informatie van harte aanbevolen voor de collecte. En God gaat met je mee en ontvang zijn zegen. Want de genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God, de Vader. En de nabijheid. De eenheid. Met de Heilige Geest, met jullie allemaal. Amen.